Dooralmegens met het NOS-journaal. De politie heeft vanwege de vermissing van een meisje uit Rotterdam een amber alert uitgestuurd. De twaalfjarige Hania vertrok gisteren om half 1 van school. Ze had tegen een docent gezegd dat ze een afspraak had met de orthodontist, maar dat bleek niet zo te zijn. Haar familie sloeg alarm toen ze niet thuis kwam. De politie noemt haar vermissing urgent en zorgwekkend. Het aantal passagiers dat via Schiphol vliegt blijft groeien, maar niet veel. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar... 15,5 miljoen mensen via Schiphol reisden... een groei van 1,7 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei vlakt af, omdat de luchthaven tegen toegestaande maximum... van 500.000 vliegbewegingen per jaar aanzit.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 Het weer, vanochtend soms nog wolkenvelden, maar vanmiddag is het overal zonnig. Temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden van het land, tot 27 graden in het zuidoosten. Ook in het weekend is het zonnig en tropisch warm, temperaturen dan boven de 30 graden. Vanaf maandag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op a 9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knoop het Raasdorp rijdt het langzaam over 5 kilometer. De vertraging is nog geen 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Goedemorgen, welkom bij CFM Jazz op deze zonovergrote zondag. Bij de zoveelste uitzending van CFM Jazz met weer hele mooie muziek. Ik ben begonnen met Brad, Murley, Eamon, Mogensen, Quartet. Het komt van hun album De Noord uit 2016. David Brad op piano, Mike Murley op saxofoon, Johnny Eamon op bas en Doris Mogensen op drums. Ze komen uit Canada en uit Scandinavië en werken al lange tijd samen. Het nummer heet Some Other Spring. Vandaag CFM Jazz met veel mooie muziek, zoals ik al zei... ...samengesteld en gepresenteerd door Jeroen van Sluisdam. En ik ga verder met Herbie Hancock. Herbie Hancock heeft natuurlijk ook een enorme carrière achter de rug. En in 2007 heeft hij een album gemaakt dat heet River, de Joni Letters. En dat gaat over Joni Mitchell. Alle nummers op dit album zijn haar nummers. En hij heeft daarop um, versterking gekregen van... Natuurlijk een vaste band. Lionel Lukey op gitaar. Wayne Shorter op sopraan en tenorsax. Dave Holland op bass. En Finny Carluita op drums. Daarnaast een aantal vocalisten. Waaronder Nora Jones, Corrine Bailey Ray... en zelfs ook Joni Mitchell. Ik ga twee nummers draaien. Het eerste nummer heet Both Sides Now. En het tweede nummer heet Edit and the Kingpin. En daarop wordt Herbie Hank vergezeld door een vocalisten na afloop vertellen wie het is. Misschien herkent u haar stem. Herbie Hancock, Sides Now en Edit and the Kingpin. Victims of typewriters, the band sounds like typewriters, but the big man, he's not listening. His eyes hold me, deep. his left hand holds his right, What? Furring. The man with a diamond ring is purring All claws for now withdrawn. One by one they bring His renegade stories to her His crimes and his glories to her in challenge they look on <laughs> women he has taken grow old En de the Kingpin heet dit nummer. En wie was nu deze vocaliste? Misschien heeft u het gehoord... maar voor degenen die het misschien niet geraden hebben... het is Tina Turner. Ja, Tina Turner, die we van hele andere soorten nummers kennen... in dit prachtige nummer. Het hele album heet The Joni Letters... gewijd aan Joni Mitchell. Joni Mitchell staat natuurlijk bekend... eigenlijk als een volkszangeres... met volknummers. Maar um, Hubby Hancock heeft eigenlijk begrepen... dat haar nummers een heel avonturiers uh, samenstelling hebben, een ritme, een harmonie... die ook in de jazz heel goed toepasbaar is. En Joni Mitchell zelf heeft natuurlijk ook... met heel veel jazzmuzikanten samengewerkt. Ik ga verder met opnieuw een Canadees, Mo Kaufman. Hij heeft um, in het begin van zijn carrière in de jaren 50... bij een aantal uh, grote big bands gespeeld... en is daarna voor zichzelf begonnen. Hij heeft onder andere meegespeeld bij... Um, Zoeker. bent even kwijt. Um, waar had ik het ook weer staan? Nou, dat komt later. Oh, en daar heb ik het. Sonny Durham en Jimmy Dorsey. Um, Mo Kaufman, hij is inmiddels overleden, heeft een lange carrière achter de rug uh, van zo'n 50 jaar met ruim uh, 30 eigen albums. Hij speelt zelf op fluit en op alt saxofoon. Hij wordt vergezeld op. Um, Gitaar door Eddie Bickert, op bas door Hugh Curry en Ron Rully op drums. Het nummer heet What Can You Do en het komt van het album Shepherd Swings Again in 1958. Deze fluit altsaxofonist en hij speelt zelfs ook nog saxofonist. Verder met Will Campbell. Will Campbell is, een, um, is een, ook een Amerikaanse saxofonist deze keer. Op het moment is hij de director of the jazz studies and professor of saxofoon op de Universiteit van Charlotte in Amerika. Hij heeft ook uh, in bands gespeeld en met zijn eigen band heeft hij in 2008 opgenomen Think Tank. En Ik ga daar een nummer van draaien, dat heet All Hail. die ook de nummers samen heeft gesteld en het beste uit zijn band haalt. Ik ga verder met een andere uh, trompetist. Een Amerikaanse trompetist wederom. Het is uh, Webster Young. Hij heeft weinig eigen albums gemaakt. Hij is geïnspireerd door Miles Davids en heeft in 1957 een eigen album gemaakt. Dat heet For Lady. Het uh, album is ook gewijd aan Enerzijds Miles Davis, maar anderzijds ook Billy Holiday. En volgens de, uh, zeg maar de inner notes, zeg maar het boekje wat altijd bij een plaats zit, of de, vroeger op de LP's, de geschreven tekst, um, speelt Webster Jong op de cornet van Miles Davis op dit album. Naast uh, Webster Jong gaat u luisteren naar Paul Kinichet op de Noorsax. Mel Waldron op piano, Joe Puma op gitaar, Ul May op bas, Eddie Tickpen op drums. Het album is opgenomen in de beroemde Rudy van Gelder studio in 1957. Het nummer heet Don't Explain. Young met het album Voor Lady, gewijd aan Billie Holiday, geïnspireerd door Miles Davis. Het nummer heet Don't Explain. Ik heb het al vaker gezegd, een, uh, het samenstellen van een jazzprogramma en het presenteren is voor mij een continue ontdekkingstocht. Ik ontdek ontdekken elke keer weer mooie nieuwe muziek, oude muziek, nieuwe, in een nieuw jasje, die uh, ja, absoluut het, het luisteren waard is. En ik hoop u daarmee ook veel plezier en inspiratie te geven. Een andere verrassing die ik tegenkwam was een album dat heet Jazz Jamboree uit 1963 van de Poolse radio. En waarom was dat bijzonder? Omdat ik daar een, een groot aantal live opnames van Rita Reis en het Pim Jacobs trio tegenkwam. U gaat luisteren naar twee nummers van dat album. Het eerste nummer heet Don't Get Around Much More, Watch You Anymore. En het tweede nummer heet Get Out Of Town. Rita Reis en het Pim Jacobs trio op de Poolse radio een live concert in Polen uit 1963. Reis met het Pim Jacobs trio. Het is bijna 11 uur. Dat betekent het einde van het eerste uur van CFM Jazz. En ik ben natuurlijk zo direct terug met nog veel meer moois. Ik ga nog een klein stukje draaien van het Johnny Coles kwartet. Johnny Coles is een Amerikaanse trompetist. Uh, hij is bekend door zijn uh, verbindenis met Charles Mingus. En hij heeft een heerlijk eigen album gemaakt. Dat heet Warm Sound. En het uh, nummer dat ik ga draaien heet Where. En we gaan na het nieuws van 11 uur met dat nummer gewoon verder.